Dat was de groep B en ze vragen of je wel eens gaat winkelen. En de volgende plaats is aangevraagd van Shelly. Nee, van Anouka, Voor Shelly. Mariette vroeg hem aan voor iedereen. Je moet duidelijker schrijven. En Hans vroeg hem aan voor 1 ATC. 1 A Alle hondenrijders Rohit vroeg hem aan voor 1 B van het gymnasium. Irene vroeg hem aan voor Robert. En Esther vroeg hem aan voor Angelique, Paul, Suzanne. En dat was het. Dit is de groep Sensation en als je nou vraagt wat zijn nou een goede plaat op dit moment, dan vind ik dit wel Autumn and... en... Sit down next to me. I'll make some coffee, or if you like, there's a tea. To warm my bodies, I'll Dat is de groep Sensation. En passend bij dit de jaargetijde Autumn. En zijn song I See the Rain. Nou, ik zie alleen maar regen hier hoor. Mijn, nieuw, mijn laatste plaat is de nieuwste van Spargo. Hij heet Groovy People. Ze zeggen bedankt voor het luisteren. En graag veel te zien als straks bij Frank de Rucht bij de Goeist op 15. Die duurt tot 6 uur van 6 tot 9 uur. Eddie Stoffer en van 9 tot 11. Arne van der Laan. Ik zou zeggen, veel plezier op je werk en op je school. En graag tot volgende week. Doei! Ladies and gentlemen, more disco radio action from Radio City, 93.8 on your dial. Ja, we zijn dus